Jobboot met het NOS-journaal. De Amerikaanse zanger LG Rowe is in een Management heeft dat op de website van de muzikant bekendgemaakt. Hij kwam al langere tijd met gezondheidsproblemen. Vorige week moest hij zijn tournee afbreken wegens oververmoeidheid... en werd in het ziekenhuis opgenomen. Daarna leek hij langzaam te herstellen... al werd erbij gezegd dat het zijn laatste tournee was geweest. LG Rowe won in zijn meer dan 50 jaar durende carrière zeven Grammys. Zijn grootste hit was We're in this love together...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 Het weer droog en opklaringen. Vannacht kan het een paar graden vriezen. Morgen is er volop zon. Temperatuur dan het van 4 tot 7 graden. Ook dinsdag en woensdag zonnig en hogere temperaturen. Woensdag mogelijk 15 graden in het zuiden van het land. Dit was de DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen...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 Welkom terug bij CFM Klassiek, waarin wij vanavond uh, aandacht besteden aan grote filmthema's gespeeld door de uh, City of Prague Symphony Orchestra. En het zijn hele bekende films en ook sommige misschien wat minder bekend. Wat u net hoorde was en het thema... Uh, the Conversation Begins, Resolution, Main Title en Final. Uh, muziek uit The uh, Close Encounters of the Third Kind. De muziek werd geschreven door John Williams. En nou ja, die komt nog wel een paar keer voorbij in dit programma... want dat is toch wel een van de grote jongens als het gaat... op ...op het gebied van filmmuziek. Um, even kijken. Ja. We, gaan verder, uh, ja, we gaan verder met John Williams. Laten we dat maar even. Christopher Reeve speelde de hoofdrol in veel van deze films... Uh, ...als de legendarische held die alleen maar goed deed... ...Superman, afkomstig van de planeet Crypto en... Uh, Waar hij dus uh, machteloos mee kon worden gemaakt, was kryptonite. zo het zo maar te zeggen. En Superman kon natuurlijk dingen die wij op aarde niet konden: hij kon hoog springen, hij kon vliegen, hij kon bijna alles. En uh, uit de film Superman gaan we nu het hoofdthema draaien. En ook dat werd weer geschreven door John Williams. Gene Roddenberry was de bedenker van, de, van Star Trek. Uh, begonnen als een uh, televisieserie met Captain Kirk en uh, Spock en, en Scotty en al dat soort prachtige types. Uh, en het was eigenlijk een van de, van de toonaangevende, ja. ...science fiction-series op de televisie. Er is natuurlijk ook een film van uh, gemaakt... ...Star Trek. En um, uit die film gaan we... ...de muziek draaien die... Uh, ...werd gebruikt bij de eindtitels. Uh, de finale dus. De muziek werd geschreven... ...door Michael Giacchino. Als ik het goed zeg. Ja, Giacchino zal het wel zijn. Het is een Amerikaans componist... ...die soundtracks heeft gemaakt voor films... televisieseries en computerspellen... Nou, dan gaan we dus uit de eindtitelmuziek uit de film Star Trek. Nou, dat was dus Star Trek The Motion Picture. En dat was de muziek aan het eind, tijdens de eindtitels. Mocht u suggesties hebben trouwens voor dit programma, dames en heren... met verzoeknummers of thema's, laat het ons rustig weten. U kunt dat doen door gewoon een berichtje te sturen naar onze Facebookpagina CFM Klassiek. En uh, als u suggesties mocht hebben, of ook verzoekstukken... Kom er gerust mee en uh, indien mogelijk gaan we dat natuurlijk dan ook honoreren. We gaan nu naar een film die mij persoonlijk niks zegt. Ik ken hem niet, maar er zullen ongetwijfeld mensen zijn die hem wel kennen. Filmkenners, Somewhere in Time. En de, film, de muziek die we daaruit gaan draaien... die is geschreven door John Barry. En dat was een Britse componist van voornamelijk filmmuziek. Hij werd vooral bekend door de muziek die hij bij uh, elf James Bond films componeerde. Waaronder dan natuurlijk het bekende hoofdthema. Uh, en ook nog diverse uh, leading songs zoals Goldfinger en uh, noem het allemaal maar op. Die door Shirley Bassey en andere mensen genadeloos mooi uh, vertolkt werden. John Barry dus schreef de muziek voor deze film Somewhere in Time. We gaan naar de volgende film en dan is wederom we nou weer zo'n enorm document, mag je wel zeggen. The Raiders of the Lost Ark met de fantastische acteur Harrison Ford als archeoloog op zoek naar een verloren gewaande ark. En hij komt dan inderdaad in een heleboel eh, moeilijke situaties terecht, dat mag je rustig zo stellen. Tegenwerking, sabotage, noem het allemaal maar op. Raiders of the Lost Ark, een zeer indrukwekkende film, mag ik wel zeggen, en de muziek uh, die wij gaan luisteren is wederom van John Will Williams en heet The Raiders March. film Indiana Jones. Wij zaten ons hier allebei af te vragen van hoe heette die man nou ook alweer. En we konden er toch niet opkomen. Maar nu weet het weer. Harrison Ford als Indiana Jones, de archeoloog die in zeer benarde situaties terechtkomt in deze film The Raiders of the Lost Ark. Er zijn er later nog twee gekomen. De tweede was The Temple of Doom. En de derde, daar weet ik even de titel niet van. Maar goed, niet zo belangrijk. Want het gaat om de muziek. Ehm... Um, voor de mensen die wat later inschakelen, we luisteren naar prachtige filmthema's... die worden uitgevoerd door de City of Prague Symphony Orchestra. Die hebben een prachtige speellijst gemaakt, die kun je ook op Spotify vinden. 100 beroemde filmthema's. En dat is een prachtige lijst met heel veel mooie muziek van dit fantastische orkest. Een film waarbij heel veel mensen huilend de bioscoop uitkwamen in de tijd was natuurlijk E.T. Uh, The Extraterrestrial. Een fantastische mooie film. Met dat kleine uh, buitenaardse wezentje Wat hier uh, op aarde terechtkomt. En eigenlijk niets anders wil dan een huis wil. En dat kan dan allemaal maar niet. En dat duurt een hele film lang. Uh, hij leert van alles, ook onder andere fietsen. En vandaar dat we nu een stukje muziek gaan horen. Dat heet The Bicycle Chase. En verder The End Credits. De muziek is wederom, je kunt het bijna niet anders meer zeggen, dan van John Williams. E.T. The Extra Terrestrial. Film dus. die Extra Terrestrial, oftewel ET. Weer een van die meeste werken van Steven Spielberg. En eh, nou ja, u kunt het zich misschien nog wel herinneren eh, dat u misschien ook wel huilend de bioscoop uit bent gelopen, want het was eigenlijk zo zielig dat ze afscheid moesten nemen en zo. Oh, als ik er nog aan denk. Ja. Huh. Maar dan moet ik nog een, een, een, een zakje een, een, een tempo's bij elkaar halen. Goed, we gaan naar de volgende film. En die heet The Natural. En de filmmuziek daarvoor is geschreven door een man die je daar niet zo op zou aankijken. Maar hij heeft het wel gedaan, namelijk Randy Newman. En dat is natuurlijk een man die we kennen van liedjes als Short People en Birmingham en nog meer van dat soort fraais. Maar hij heeft dus ook als componist muziek gemaakt voor de film. En we gaan daar nu het hoofdthema van draaien. Geschreven dus door Randy Newman en het nummer dat heet The Natural. De volgende film is eigenlijk een hele leuke grap bekend. Van een paar weken geleden. Uh, dat is dat Doc tegen Marty McFly zegt. Je moet terug naar 1945. De vader van Donald Trump terugvinden. En hem een condoom geven. Ja, dat is een leuke grap over. Die je dan doet denken aan de volgende film. Back to the Future. Uh, Doc, dat is meneer Dr. Emmett Brown. En natuurlijk Marty McFly. Die uh, samen door een... Uh, ja, door een hele snelle auto en een flux generator naar de ...verschillende tijden kunnen reizen. En zo komt hij in de eerste film terug in de jaren 50. En hij gaat ook nog naar de, de toekomst. En zo zijn er dus een aantal hele mooie films uit voortgekomen. Back to the Future, main theme. En dat werd geschreven door Alan Silvestri. En dat is een Amerikaanse componist van filmmuziek. En naast deze filmreeks onder andere... ...de muziek schreef voor Forrest Gump en Polar Express. Polar Express, moet ik netjes zeggen. Dus krijg ik weer kwade blikken van naast me. Polar Express. Goed, we gaan luisteren naar de City of Prague. Symphony Orchestra in het hoofdthema uit Back to the Future. Dat was hem dan. Back to the Future, de main uh, main title music, om het zo maar te zeggen. De volgende film is een film waarin uh, Meryl Streep en Robert Redford uh, de hoofdrol uh, speelden, en dat weet ik allemaal, wat dankzij het gigantische naast me. <laughs> Angela, die weet bijna alles wat dat betreft. Heel makkelijk. En zo ze het niet weet dan zoeken we het wel even op. Out of Africa dus. Een film met uh, Robert Redford en Meryl Streep. Wat ik trouwens toch een fantastische actrice vind, als ik eerlijk ben. En de muziek werd, uh, voor deze film werd geschreven door de al eerder genoemde John Barry. Ook bekend natuurlijk van een groot aantal James Bond films. Out of Africa. De volgende film die heet The Mission en daarin waren de hoofdrollen voor Robert De Niro en Liam Neeson. Ik had er nog niet van gehoord, maar die kan je naast mij natuurlijk weer wel. Um, we gaan een stuk draaien uit deze film, dat heet Gabriels Oboe, oftewel Gabriels Hobo. En deze muziek is geschreven door de al eerder in dit programma genoemde Ennio Morricone. The Mission... Prachtige muziek weer van uh, Ennio Morricone. Wat heeft die man toch een mooie, mooie dingen geschreven voor films. De volgende film is weer iets heel anders. Batman. U kent hem natuurlijk altijd. Begonnen als strip. En later in televisieserie en films is hij uh, gekomen. De vleermuisman. Die samen met zijn assistent Robin ook weer het onrecht in Gotham City bestrijdt. Met als, uh, als natuurlijk grote tegenstanders de Joker en dat soort uh, gekken allemaal prachtige film, of leuke films. Er zijn er diverse van gemaakt. En uh, de muziek die wij nu gaan draaien is geschreven door Danny Elfman, in samenwerking met Prince. Uh, nou, Prince hoort u niet, Danny Elfman ook niet. Want, nogmaals, alles wat we draaien zijn, zeg maar, symfonische bewerkingen, klassieke bewerkingen van die beroemde filmsthema's. <coughs> en die worden dan uh, uitgevoerd door een Prachtig symfonieorkest, en ik noem het nog maar een keer: The City of Prague Symphony Orchestra. En eh, mocht u er nog meer van willen weten, dat kan eh, als u Spotify heeft. Bijvoorbeeld, er staat een eh, prachtige speellijst op Spotify: 100 filmthema's, allemaal gespeeld door dit prachtige orkest: Batman. Ja, en uh, time flies when you're having fun, zeggen ze dan. Ik had nog veel meer mooie thema's voor u. Maar ik beloof u, die bewaren we dan voor de volgende keer. Want uh, we kunnen nog zeker een uur vullen met, uh, met dit soort prachtige thema's. En er zijn nog zulke mooie films die nog aan de orde moeten komen. waarvan de muziek prachtig is. Dus de volgende uitzending zullen we doorgaan op dit thema. En nog meer horen van dit prachtige City of Prague Symphony Orchestra. Batman was dus de laatste. En uh, wij gaan eruit. En ik hoop dat u een beetje genoten heeft van deze prachtige muziek. Uh, namens Angela die de productie doet voor dit programma. Uh, en mijzelf wens ik u nog een fijne zondag. En tot de volgende keer bij wederom CFM Klassiek.